Finch met het, NOS het? Bij de NS zijn tot nu toe zo'n 20 dingen in de vorstperiode. Veel meer dan Wat Hoeveel veel, geldreizigers he? hebben geclaimd is nog onduidelijk. De aangepaste dienstregeling van de NS blijft voorlopig van kracht. Die is volgens NS en ProRail nodig om zekerheid te kunnen bieden aan treinreizigers. De ontvoerder van het vijfjarige meisje uit Oudenbos is gisteren niet aangehouden... om het meisje niet in gevaar te brengen. De politie kwam de man op het spoor tijdens een grote klopjacht... maar greep niet in... En daardoor kon de ontvoerder ontkomen. Even later liet de man alsnog zijn slachtoffer gaan. De politie heeft vannacht een verdachte aangehouden. De Griekse regeringspartij Laos stemt niet in met het bezuinigingsakkoord dat gisteren is gesloten. Dat heeft de partijleider gezegd. Hij vindt dat de Grieken zijn vernederd en dat hun waardigheid hen is afgenomen. De rechtsradicale Laos heeft te weinig zetels om het bezuinigingsakkoord te blokkeren. Premier Rutte schrapt onderwerpen van de agenda van de ministerraad als deze voortijdig in de media zijn verschenen. Rutte probeert al lang een eind te maken aan het lekken uit de ministerraad. Toch waarschijnen voor de wekelijkse ministerraad nog steeds allerlei nieuwsverhalen in kranten en op radio en televisie. Rutte grijpt nu harder in. Als een onderwerp is gelekt, schrapt hij ze van de agenda, zei de premier op zijn wekelijkse persconferentie. De man die in maart vorig jaar twee Amerikaanse militairen doodschoot op het vliegveld van Frankfurt is veroordeeld tot levenslang. De 22-jarige Arit Oeka schoot op de twee militairen dood in een bus toen ze op weg waren naar een basis in Zuid-Duitsland. Twee andere militairen raakten bij de aanslag zwaar gewond. Oeka, die uit Kosovo komt, zei dat hij meer mensen wilde doden, maar dat zijn wapen haperde. Het weer vanavond helder en koel, vannacht opnieuw vorst met minima tussen min 7 en min 12 graden. Morgen geregeld zon, maar ook af en toe wolkenveld. dat wordt dan maximaal min 3. Zondag wordt het zachter, maar er is wel kans op ijzel. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De dagelijkse files zijn korter dan gebruikelijk op vrijdag. Er staan files van 4 kilometer langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen knooppunt 1 Ness en Afbunnschoten, 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, voor de Schipholtunnel, 5 kilometer, er zijn twee rijstroken dicht. Dat heeft te maken met gladheid. Op de Ring van Amsterdam, de A10 Noord, staat tussen Zeeburg en Duivendrecht 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A10 West richting Zaan staat voor de Koentunnel, 4 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Budding en Maarsbergen, 7 kilometer na een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Op de A12 utrecht Haag voor het gouwa Aqueduct 4. A15 Gorkum-Rotterdam, Bersliederecht 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Nieuwekerk en de IJssel, 4 kilometer. Daar ligt olie op de weg, de rechterij is ook eens dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk en de IJssel, 4. En voor Rotterdam Centrum ook 4. Op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum, 6 kilometer.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 nu is zij alleen, De moeder helpt wel mee, want die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand, ze zijn gelukkig samen, ze zegt zing een Frans. Zing een liedje voor mijn Frans, zing een liedje voor me Frans, ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor Dirt, yeah. En met een NY cap en een NY back Is een NY match, ik heb NY swag met right type met die anti-swag Die tag jezelf op die anti sex. Nasty, ik ben vol op sexy sexy, ex chickies met die as die Wiggelen zodra ze de of the kid met een volle flesje Wiggelen zodra ze de of the kid is een flappe cashie Ark, ark, de ark is binnen Ark, ark, de ark is binnen Ark, ark, is binnen Yo DJ, doe maar lekker van die arch-hip spinnen De zaal gaat los, Chiggy komt op het loopt rond en de krijgt plops Artboy op bij Kees en een bitch En iedereen is los maar eentje die mist Want oh, niemand weet waar kraan nu aan is. is Niemand weet waar kraan nu aan is. is Niemand weet waar kraan nu aan is Je kan me zoeken in de kroeg, in de club, In de disco of de pub Je kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben Zo fucking in de bar Kom me zoeken in de kroeg, in de in de disco of de bus. Ik kan me zoeken bij de bar Bij een bitch Zellers spray weet niet waar de kraan nu is Met de boom, like a boom boom Met de bang bang, ik ik hem aan in de boel hey. Ah oh, kap, vallen hem in de stoel Stool. Fucked up aan de bar in de kroeg Ja, meer sneller, de fles bestellen De in je lokale kroeg, pop lekker Lekker, backpacken, battle rappen Verder even knekken met die slechtjes die verrekten Lekker pekken Shake your palm, palm, shake your palm, palm. In de dark rock, de wand op de volop, getankt bij de vleeg, getankt bij de bar Geneukt op de play en gekotst op de bar Ten koste van alles gaan we vallen in het bad, Maar we fucking in de bar, spijt me lot tegen de bar ah. De zal loopt leeg, kraan ontbreekt gaat naar huis en fucks is zo dreep Kakzoek, Nick, Thijs en tijd, En kraan is weg, waar kan die nou zijn? Want niemand heeft waar kraan nu aan Niemand heeft waar kraan nu aan Niemand heeft waar kraan nu aan is ik kan me zoeken in de kroeg, in de club In de disco of de pubt Ik kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik ben, zo fucking in de bar Ik kan me zoeken in, in de kroeg, in de club In de disco of de pubt Ik kan me zoeken bij de bar, bij een bitch Zelfs Green weet niet wat een kraan nu is Niemand heeft wat graan nu is Niemand heeft wat graan nu is Niemand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 in de disco of de punt, je kan me zoeken bij de bar Want ik weet zelf niet waar ik zo so fucking in de bar Om bezoeken in de kroeg, cool. in de vloer In de disco of de punt, je kan me zoeken bij de bar By a bitch Zellers ja, Grey weet niet waar de kraan nu is Ja, dat was Kraantje Papi. wie kent hem niet, hè? Ik ken hem niet Nou, ik ken hem trouwens wel van de wereld uit door um, Met, uh, waar is de kraan? En als het goed is, hebben wij over een paar seconden. Waar is Krani? De enige echte Piet Balsma aan de telefoon. Oh, Ik deem natuurlijk Ik het namen. Mee praten, van de... Je mag nee. wel meepraten, trouwens. Oh. Gelukkig. Welke Nielsen, hè? Dat is dan de vraag. Niels We zijn heen, heel heen. druk Niels Piet Balsma aan het bellen. <laughs> Piet, hè? Wat, wat? Piet over kunt zeggen? Hij is de LST de ijsmeester, of de weermeester van de. Want hij woont. Hij woont langs de elfstede route Oh ja, ja. Ja. Dit zou terug moeten en dan nu het <laughs> weer <laughs> <laughs> hij heeft keihard naar Carlo Bossard uitgehaald ja, doet dit weer niet krijg je in gesprek of niet? ik, ik, ik, ik kan niet met de telefoon omgaan <laughs> wat kan ik je kan wel? Ja. <laughs> wat kan je wel, wat is dat nou weer voor tekst? oké okay, acteren kan je wel okay. ja, kijk tenminste een kogel door je kop krijgt kan je wel ja, dat ik denk dat iemand anders wacht, het Wacht, worden. wacht wacht wacht Ja. succes! Ja, ik, uh, ik, ik, ik je wel. ik ben je niet goed in Komt hoor. Zo, dames en heren, hier zijn we dan. Jee, dat is eng om mezelf in te horen. In the building. Normaal nee, hoor meteen, ik nooit mezelf. Meteen, meteen, meteen. Ja. Vertel even het verhaal van GTPMJ. Het Give the verhaal? Joy. Ja. Het verhaal? Ja, het verhaal. Nee, nou, dit is eigenlijk niet zo'n groot verhaal. Er was, uh, in een was er een actie van uh, Jeroen van Koningsbrugge. Ja. Voor uh, Dream for Kids. Ja, en dat haalt in? Dream for Kids? Nou ja, dat die uh, kinderen die... Uh, <coughs> uh, uh, Gaan mensen hun droom waarmaken. Voor die kinderen die nog al. een laatste droom uit kunnen spreken. Ja. Ik, ik denk dat Piet ons weer aan het verband is. En uh, daar kon je een en shirt van voor bestellen. En van ja, daar kon je een shirt je voor bestellen. Ja. Dus ik denk, hey, laat ik dat doen. Dus ik heb dat gedaan. Ja. En dan heb ik een fantastisch shirt. En ik denk, doe hem vandaag even aan. Ja, nou, denk, dat helemaal, leuk. helemaal perfect. Ja, toch? Ja. En er staat dus gtpm... Jee. Jij ook? Yes. En dat betekent? Give the people more joy. Nou, dat is toch het uh, enige wat je mensen wel wenst. Ja, ja, klopt. Maar het is toch wel dit bijzonder, hè? Wie? Ik heb hem dus net aan de lijn. De enige echte. De enige echte. Jeroen. Zegt hij, ik bel zo. Ja, op, op, op, je, je weet waar we het over hadden, hè? Ja, waar we het over Jeroen. Over, nou, oké. Okay. Over, over Piet. Oh ja, het is over Piet. Ja, back to reality, mensen. Ja, hij zegt de bel me zo terug. Dus ik bel hem terug. Het was een Niels, bel hem terug. En ik krijg geen mail. Maar ik ga hem nog een keer proberen. Gewoon, om het kan. Leuk hè? Ja, weer maken. En hopelijk. Zal ik even een nummer voor Nee, ik ken <laughs> hem ook uit mijn hoofd. Oké. Okay. Met zijn hoofd helemaal 0909 En die jongen die weet veel Het nummer is niet bereikbaar Nou dan gaan we nu uh, muziekje draaien Draaien Draaien Hey Karim vind jij het niet vervelend om jezelf zo de hele tijd te horen als je nee, die ik kop al gewoon met... En ik heb zo'n mooie stem dus uh. ah, dat wou ik ook niet zeggen maar Ik wel Karim waar gaan we naar nou luisteren We gaan naar uh, iFishy wil ik zeggen dat is natuurlijk iFishy luisteren Met Fade Into Darkness so... Into Darkness There's always sky, rest your head, I'll take you high, we won't fade into darkness, won't let you fade into darkness, why worry now, you'll be safe, hold my hand, just in case.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 Ik ken je nog niet, maar je lijkt op Barbie En het zou kunnen liggen aan die 5 Cardi Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face Aan die mooie en een zo grote reet En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen Want ik heb een nieuwe fiets, ben een ragemaker En ik zet die track, skip die train dus spring maar op bij mij de fiets meidenfietserdeur naar huis toe samen vertelde niet wat je van mij wil horen Je zag aan de bar en je wilde scoren Ben gevallen voor je ogen en je sexy stijl Je lijkt een vrouwelijke sexy wel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 Scherwin! Scherwin, pardon, hè? Geen Gers. Hij heet echt Gerwin. Spring maar achterop bij mij, achterop die mooie fiets. En wat fiets wel. heeft hij? Geen fiets, want nee. nee. oh. hij is gestolen. Nee. Oh, gezellig. Gezellig, hè? Gezellig. Gezellig, tekst gezellig. Ja, ja dankjewel, Gers. Geknod. En als het goed is, hangt aan de telefoon de enige echte officiële weerman van de Friese Elsteden. Piet alles aan Bedder ja, goede, goede, goede avond is het, hè? Ja, ja. in ieder wel. Meteen applaus. Ja. Ja, ja, ja. Altijd even applaus. Piet, uh, jij bent de officiële weerman van de Elfstede. kwamen we achter. Ja, dat ben ik al die jaren. Maar dat wisten wij echt helemaal niet. Dat is echt een grote verrassing. Dat wist jij niet. Ja, nee, dat wist ik niet. is een schande, Karim, dat je dat niet weet. Maar, um, ja, het was natuurlijk wel de week van de Elfstede die dan, jammer genoeg, net niet doorging. Maar hoe heb jij het beleefd? Hoe heb jij de Elfstedtocht dat het net niet doorging? Uh, het blijft altijd hele drukke dagen. Mm -hmm. Ook wel hele mooie dagen. Ook wel heel veel spanning. Maar ja, ja. als je dan richting die, uh, <laughs> die, die woensdagen uh, gaat dan, dan... weet je eigenlijk wel dat het heel moeilijk gaat worden. Ja, want uh, het had te maken met de doorperiode die aankomende zondag aanbrengt. Ja, maar het ijs lag er ook nog niet Denk Je kunt nee, okay. niet in de toch uitschrijven dat het ijs er ligt. Mm -hmm. En er is het gewoon tekort. En de voorgaande jaren hadden we over. Dus je kan het niet op een. Op een uh, hoe heet dat? Op, op, op, op een. Weersverwachting. Of op een ijsgroei verwachting. Een toch uitschrijven. Dat is. veel te link. Nee, het kan gewoon niet. Het kan vandaag nog niet. Het kan morgen ook nog niet. Want. Weet je ongeveer hoeveel centimeter er bijvoorbeeld nu in balk ligt? Ja, ja, goed. In, in die omgeving. Uh, balk en omgeving. Uh, ligt een uh, ligt centimeter tussen. De, 6 en de 8 of 9 centimeter, dus dat is uh, veel, veel te weinig. Ook voor de wedstrijdschaatsers? Ja, nou, ja, zelfs dat is. Uh, zelfs, zelfs dat is. Uh, discutabel. Ik heb mensen gesproken die vandaag de hele route hebben geschaatst, komen mm -hmm. bij mij langs. Ja. Maar, ik maak je wel eens een praatje. En die zeiden, nou, die zeiden dat er nu al hele slechte stukken bij zaten. Dus, uh, Want hoeveel moet er gemiddeld liggen? Er moet gewoon 15 centimeter liggen. Ja, dat la, lag wel in het noorden, toch, geloof ik? Dat uh... lag ook nog geen 15. Maar dan, dan kon je misschien met de 12, 13 of 14 centimeter aardig uit de voeten komen. Mm. Mits het vannacht en morgenavond, als ik zou vriezen. Nou, dat, dat doet het. Maar. Uh... Daar ligt ook nog een drijftje, niet overal. Hm. Ik zat ja. te denken, waarom hebben ze dat niet bijvoorbeeld bij balk een beetje ondergespoten met water? En dat steeds laten aanvriezen, zoals ook uh, schaatsbanen prepareren in het oosten van het land. Ja maar nee, dat, dat, dat zijn schaatsbanen op, op schielenbanen. Dit, uh, dit is echt op vaart en dat gaat niet zo werken. Je kan wel wat water op, uh, op spuiten, maar je kan niet laagje voor laagje op gaan bouwen. Dan, uh, okay. Als je dat met 210 kilometer moet doen, dan... Uh, dan heel lang bezig. En um, ja, uh, hoe groot was de kans eigenlijk aan het begin van de week dat hij door zou gaan? Want het was natuurlijk wel een grote hype aan het worden. Ja, nee, dat was net wel of net niet. En er kwam een woensdag achteraan met toch wel een hoge temperatuur, gisteren een hoge temperatuur. Ja. En dan weet je gewoon dat het niet kan. Want kijk, het zou best kunnen zijn dat die winter nog op maandag, dinsdag zou doorzetten. Want mm -hmm. als dat gebeurde, dan uh, hadden we ook niet, aan. Dan was het ook niet gezegd dat hij helemaal niet doorging. ging. Dan was ze gezegd van, jongens, we komen zaterdag of zondag weer bij elkaar. Ja. Want heel veel mensen hadden gegokt op, uh, op morgen. Ja, maar dat, uh, dat werd hem zonder meer al niet. Dat was uh, handwege de, de week al wel bekend, denk ik. En het verhaal dat er te laat is begonnen met schuiven, wat vind jij daarvan? Nee, te laat begonnen met schuiven kan helemaal niet. Want er moet uh, wel ijs liggen. Als er uh, als sneeuw op een paar centimeter ijs komt, dan haal jij dat er niet af. Ja. Ik bedoel, van, dat, dat gaat niet lukken. Dus dan heb je, wat dat betreft is er, is er met naarmacht geprobeerd om de banen door hen te krijgen. Maar mm -hmm. nou wel, toen pas wanneer het vertrouwd was om erop te lopen. En uh, had het niet gesneeuwd? Had hij dan wel doorgaan? Ja, dat denk ik. Ja, nee, nog niet. Want we zijn in de eerste drie dagen, hè, ja. hij is kwijtgeraakt. Toen het te hard en toen is het te weinig dichtgevroren. Mm -hmm. En ja, ja, jij als Friespaalde natuurlijk ook wel ontzettend van, hè? Ja goed, we willen graag een Elmsteen toch? Maar als het niet kan, kan niet. Nou, dan houden we het even op, dan gaan we gewoon volgend jaar weer voor. Ja, want dit jaar zit het er helemaal niet meer in. Dat weet nou, je niet. Ja, ik verwacht niet een uh, stevige vorstperiode meer. Uh, ik verwacht maandag, dinsdag, woensdag en elk maar pak meer. Ja. En, en uh, bijvoorbeeld uh, in december? Is dat mogelijk? Ja hoor, december is best wel mogelijk, dus we moeten nog even wachten. Eerst maar eens dus, uh, de Elmsteden toch op de fiets, dacht ik zo. Ja, ja. vind ik ook een goed idee. Ja, Of gewoon een stukje triathlon van maken. Dus je schaats een stukje, dan ren je weer een stukje, dan fiets je weer een stukje. Ik denk dat dat niet zo. Uh, ik denk dat dat voor 210 kilometer wat aan de, aan de lange kant is. Ja, dat is waar. Maar ja, 210 kilometer schaats is ook niet niks. Nee, is ook zo. Wat, wat ik me afvraag, hè? heb je ooit wel een elfsteden toch zelf geschaatst? Nee, en dat zal ook niet gebeuren. Daar heb ik te weinig kilometers voor in de voeten. En ik ben er de afgelopen week ook helemaal niet aan de ijs toegekomen. Nee, maar, maar schaats je zelf wel eens? Uh, ehm... Niet... Ja, ik heb altijd oh. al schaats. Ik heb ook wel schaatsen, ja zeker. Oh, oké. Okay. Want jij woont ook aan een stukje van de Elfstederoet, hè? Ja. Uh, hoeveel ijs is nog daar bijvoorbeeld? Ehm... Uh, hoeveel dan niet. Nou, ik denk een, een, een centimeter of vijftien, zestien. Oké. Dat is wel netjes. Wat, kun je nog even vertellen waar je ongeveer woont? Ik, ik ben er ook alweer al twaalf, dus... Okay. Uh, ja. Jij, jij woont gaan aan een meer, geloof ik? Of aan een zoiets, wat ik begreep de vorige keer? Ja, ik, eh, ik woon aan de aan de, aan de Bolswertervaart. En dat is dan steeds de route tussen Bolswerter en, uh, en Hardingen. Mm -hmm. um, ja, tot slot. Uh, je blijft piepoudersbaar. Uh, wil je nog het weer uh, afsluiten met onmon Het weer wat we gaan krijgen? Ja, we krijgen vannacht nog een strenge vorst. Ja. Min, uh, min, min 9 tot min 12 graden. Mm -hmm. En uh, voor het overige gaan we dus... Uh, op naar een dagmorgen met, uh, met winterweer, met min 2 tot min 4. En we gaan het hebben over een weinig wind dus fantastisch schaatsweer. Zondag vanuit het noorden wat sneeuw, en daarna is het uh, eigenlijk tijd voor een klakkelperiode in het uh, volgende week. Sneeuw, nattigheid, uh, overlast, gladheid, ijzel, regen, dat alles zit aan te komen. En wat uh, mij betreft ontborgen.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 God Zonder jou. Zonder jou. Zonder jou. Dit was zonder jou. Van de <laughs> En Usher natuurlijk, hè. Oh, wat doe ik toch nog weer goed, hè? Zonder ja, jou. Ja, echt geweldig. Welkom bij Kindle Light. Ja. En je hoorde daarvoor de Hot Ray met Bleed. Oh, wat een heerlijk nummer. Wat, uh, ja. En daarvoor de Kraantje Papi met. Waar is de kraan, kraan van de kraan? Waar is de kraan? Waar is de, waar is de waar is gewoon, waar is kraan? Mag ik iets vragen? Ik ga een term dergelijke. Hoe de fuck is kraan? Kraan, dat is een vogel. Nou, nee, dat is een <laughs> kraanvogel. kraanvogel. Dat is een kraanvogel. Nou, nee, kijk, Daar is van van het het niks mee gelogen. Dit is van het album met Crane. En dat betekent crane. Een kraanvogel. Kraan. Ah, maar jij bent ook van de vogels hè? Ik ben ook van de vogels. Jij fladdert ook veel. Nou, dat wou ik niet zeggen. <laughs> Door zijn leven? <laughs> Jongen, daarvoor je natuurlijk ook nog even de DJ Pepper Mix. Uh, en dat is natuurlijk weer een speciaal voor ons gemaakt nummertje. Uh, ik, zou, ik, ik heb ooit beloofd dat ik ook met het woord nummertje zou zeggen. Maar dat was shake the, shake, the shake the House. Shake the House. Shake the House. Shake the House. Maar goed. Um, om niet in, uh, in dingen te vervallen zoals heel vaak shake the house zeggen en zo. Um, ja het is alweer bijna kwart voor zeven, het is al kwart voor zeven geweest jongens ja, het is ongelooflijk als het gezellig is dan gaat de tijd snel zeg ik dan altijd maar um, echt, ik ben zo blij ja, dat je... ja Niels wacht ja. Voor ik het vreed, jij gaat weg ik weet niet of ik er volgende week ben inderdaad. nou ik weet het wel hoor wat dan? wat weet jij wel? dat jij dit niet bent weet jij meer dan zit? <laughs> Anders besluit ik het al bij deze. Nee, maar jij gaat nee, nee, even. Vertel even, dat is wel belangrijk, want. De andere Niels zit er ook. Die ik ja. eigenlijk nooit meer. Vanaf volgende week niet meer de andere Niels hoef te noemen, want dan is er maar één Niels. Maar, um, okay, okay. wat ga jij precies doen in Oostenrijk? Ik wil helemaal niet meer terugkomen. Te ik ga nou, uh, skiën. Een beetje mee zitten. Ik ga skiën. <laughs> jongen, jongen. op, jonge, op, jonge. op zijn tijd een pilsje drinken. <laughs> op zijn tijd? Ja. Anton, ben jij? Over. Trouwens, hè. Ja. Niels, uh, ik zou het er niet meer over hebben, weet je, maar Matthee bijvoorbeeld. Ja die kan wel met een heel goed idee Jij hebt iets gedaan Gok even wat je hebt gedaan Oh ja. Oh ja. Wat dat heb ik gedaan? Ik heb vogels ja, ja, ja. gespot Dat ook, maar daar gaat het niet over Nee, het gaat over iets anders Wat heb jij gedaan Niels? Friends. Friends? Hier, kijk Hint, hint, hint, hint nee. Blok, blok Maar wat heb je gedaan? Oh, ik heb jou verwijderd van Facebook kijk, kijk eens wat er dan gebeurt, hè. als, doet, als dit doet Als je dit doet jongen, dan krijg je dit! I know so much about you, I love you, look at everything I've done for you, you'd be nothing without me, why don't you answer me, I bet you're busy talking to some fucking slut, A fucking skank, is she hotter than me, would you fuck me, are you gay? Facebook, and now you're going to die. on Facebook Ja, dat was internet friends van, uh, ja, Antidote. He? Ja, He? Huh? Ja, wat wil je het, Dit doet me heel veel pijn. Hey. ik ja, kan ja, me ook niet spelen. Ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk gespeeld. Maar, eh, uh, oh, kijk. Oh. <laughs> ja, ja, was ja. niet te zien hoor. En door. Maar, um, het is dus bijna. Wat is het nou bijna? Het is uh, vandaag de tiende uit mijn hoofd. kerst. is bijna als Love is in the air. Everywhere. everywhere uh. jij ja? Ga door. Love oh. is in the air. Oh, wacht, het is wel handig om jullie ook aan te zetten. Ja, okay, dankjewel Het liedje Love Is In The Air. Love, that, is love is in the air. Love is in the air. Of all you need is the all you need is love. Van Ellen Clark. A A Apple. Apple. Volgende aanwijzing. Ah, oh, wat schattig. dames en heren, even live verslag <laughs> Karim El Gabi haalt nu van El Gabi. Hoe heet je? Hoe heet je nog? El, El Gabi. <laughs> En Gabi? Elgebali. Elgabali Elgebali. Elgebali haalt nu. Lekker, een een dat... Nee, nee. Haalt nu een roos uit een zijn broek. <laughs> en steekt die op voor. Jongens, voor niemand, Het oh. oh. is een hint. Het is een hint. Het is een hint. Dus hebben jullie één idee? Een roos. O, vier dagen H Kijk, nee, kijk, dat wil zeggen. Van, je ziet er Nog goed uit, maar je hebt door en stekels dagen, waar ik eh? maar snij. Ah, <laughs> dus eigenlijk ja, wil je zeggen dat hij emo is. Ja, ja, ja, maar nog vier dagen en dan is het. Ja, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. ik heb al een rol het. Dan toe. is het. Dan is, dan is het. het, dames en heren. Over vier het. dagen. Dan is het. Wordt Denk erbij. Over vier dagen is het. Valentijn. Valentijn's dag. Valentijn. Er falen heel veel mensen in het sturen om niet uh, <laughs> Ja. Wat is dat? Het <laughs> <Dat> wordt Haha, nu is het Werner. Maar, um, mag ik één tip geven, dames en heren? Kijk, het is allemaal wel leuk zo'n roos geven. Wil iedereen alsjeblieft ja, iets naar Karim sturen? Het is zo simpel al als ik. Al weet is niet een of. kusje via ping, maar Karim ja. is zo eenzaam thuis. Ja, haar. is zo'n een eenzame jongen. Als iemand mij deze vaant aan een roos stuurt, ik verbrand hem. Voor, ja, voor die persoon, gewoon, hè? Ja, ik ook, in ja. Ik vind het zo onpersoonlijk. Laat ik een roos sturen en laat ik die door iemand anders brengen. Waar sla dat op? Nee, op? Ga gewoon in een persoon te rozen. Als je neemt op de mond. Dus stuur je allemaal een nee, vingertje die, met een hartje erin en een kusje. Ja, erin, dan doe je, dan. je dit. Kijk, kan wel ah, verbranden. Een roos in je mond, ja, precies. En dan zing je Amore met een hele go goede gitaar. En dan zing je een beetje in een heel Amore. Je kan ook niet zingen met een roos in zijn bek. kan weet je? <laughs> ja. Als er eentje hier kan zingen, dan ben je het licht ik... ligt uit. <sniffs> Nou, Nou, nou, nou, nou. Dat, dat staat aan hoor. Nou, dat zijn de tweede de de er twee hier gewoon. We gaan uit van haar. We brengen het, het best dus naar de buiten. Het is een de duivel die Ja. Jawoe. Oh, oh, oh. Hemel op maar. Oh, gelukkig is het oh. bijna vijf of zeven mensen. Je ben je dan ben ik weer uit dit gekkenhuis. Dan zijn we weg. Ja. Er zullen mensen ook wel bij zijn, hè? Ja, je ja, mensen uh, al jagen. Yes, sir! <laughs> ja, tuurlijk. Dat zou wel raar zijn. Ja, Ik heb zo beloofd, hè? Omdat ik gewoon last van mijn stem heb dat ik niet geschreeuwd heb. Dat heb ik de nou afgelopen twee uur gedaan. Alleen maar geschreeuwd. Ja, Jullie mogen je, kiezen, trouwens. we? Waar willen we naartoe gaan luisteren? Naar. Lekker hoe feels. gaan luisteren. aan ja. Alpha alfa Waar wil je Inburgeringscursus. Ja, Inburgeringscursus, Karim. Nee, joh jongen. Die doen we volgende week al Vol? Weet je, ik, sla, ik Kijk, ik heb een sleepcursus jou gekregen, maar ik Adel? laat hem om, nee. Nee. omwisselen voor ja, een Adel? Uh, nee. Oh, Adel. Nee. Ade ja, maar dan wil ik wel Adele. een nummer wat ik ook wel leuk vind dan. En dat is. Someone dus like you natuurlijk. Nee. Iemand die op jou lijkt. Verdamme. Het Heb je zelf wel eens gekoken in ieder geval? Fer met jou te zoeken, jongen. En dan. En dan. Uh, het weer van moedigen. Het weer van Waarschijnlijk gaat ze zingen dat ze iets had gehoord. Dat, ze, dat je met iemand anders samen was. Ja, en dat... Dat je een man had gevonden waar je mee was getrouwd. En ook mee bent getrouwd. Nou, je het is Adele met Someone Like You. I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It isn't over I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It is I'm Amzangs. Ze hebben de gei ding yeah. Oh, dat is een schaal. 7 uur, uur. Het is 7. Bijna 7 uur. Al, we dus. tikken weg. Wij zeggen tot volgende week, Niels en ik hè. Ja. Tot volgende week. Ik hoop ook weer anders. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.